Bedreigd met een rechtszaak door de Ganimese presidenten mevrouw Muller. en opgejaagd door de bende van het Zwarte Plateau zetten Yukio, David en Aileen hun speurtocht naar de verdwenen baby voort. Ze wanen zich veilig nu 3 in, in zijn eigen rijkje op Mars aanwezig moet zijn om zich via een handig diplomatiek spel de interplanetaire politie van het lijf te houden. Maar daarmee onderschatten ze hun tegenstander.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 Is dit uw hele gezelschap, professor Kouisama? Ik ben met Eileen en David vertrokken. Ik bedoel, uh, waarom zou ik opeens... Ik dacht dat de maandpolitie u bescherming had meegegeven. Waarvoor? Ik bedoel, wat zou het nut zijn van één extra. Uh, man? Ja, wilt u mij maar volgen naar de Kamer van de Havencommandant? 73, dat is een heel verschrikkelijk ontzettend hoog nummer. Zijn er echt 73 van jongs in de grote satelliethavens? Nee. Er draaien 73 werkende kunstmanen rond Venus. Drie daarvan zijn havens. Oh. Wij hebben pas een paar jaar geleden, het is groot uit de 20ste en 21ste eeuw, verzameld. voor ons museum van primitieve technologie. Ja. Als je bedenkt dat die eerste satellietjes met raketten hierin werden geschoten, waanzinnig dure vuurperlen die veel te veel. Ik hoopte stel. dat er een pendelsloop voor ons klaar stond, dat we meteen op Venus konden. Het is maar een kort op onthoud. Er is een oproep voor u binnengekomen. Voor mij? Ik bedoel, wie zou er nou eens nemen ons alsna... Als u met mij meeloopt. Missie 99 groep 14. Missie 99 groep 14. Hier 14, hier 14. Niet zo luid, alstublieft. Luid? Wat is dat voor onze agent 14? Zet uw ontvangers achter. Nee, nee, nee ik, ik heb mijn oorplug in. Maar ik schrik zoals u schreeuwt het. Het valt op als ik telkens overeind spring. Ga uit het zicht van het andere personeel zitten. Het proefstation is toch niet zo klein dat er geen afgeschoten hoekje te vinden is? Nee, nee, nee. Ik, ik zit in mijn eigen kamertje. Niemand kan me zien. Agent 14. U probeert onze zaak niet te saboteren, hoop ik. Koronel. Nee, nee, koronel. Maar ik, ik heb hier jaren gewerkt, koronel. Nooit werd ik opgeroepen. De macht van het zwarte plateau reikt ver. Ja, ik, ik gehoorzaam, koronel. Ik doe alles wat u zegt, maar het komt zo plotseling... Het is de schrik na, na al die tijd. Het zwarte plateau verwacht gehoorzaamheid. Ik verwachtte geen opdracht meer. Bent u klaar, Agent 14? Nee, nee, nee. Nee, Agent 14? Wat moet ik doen? Beschrijf de gebruikelijke procedure. Wel, de, de bezoekers landen hun ruimteschip buiten Venus op een havensatelliet. Me meestal het Kunstmaan 73, dat is de best geoutilleerde. is de, um... al gebeurd. Oh. Oh, dus, dus, dus ik moet heel vlug ingrijpen. Ik, ik heb niet even tijd om aan het idee te wennen. Volg de procedurebeschrijving, agent 14. Ja, ja de, de bezoekers krijgen op de havensatelliet een pendelsloop tot hun beschikking. En daarmee gaan ze omlaag naar venus waar ze landen. op het uitgekozen proefstation, in dit geval 14, helaas. Vervolgens. Ja, professor Kurisawa zijn gezelschap gaan de experimentele gedragsgroep 44 bezoek is het niet? Dat is hun bedoeling. Dan, dan krijgen ze een terreinwagen ter beschikking met automatisch afgestelde besturing. Speciaal gebouwd om de druk van 97 atmosfeer en de temperatuur van 500 graden Celsius te weerstaan. Bovendien is het materiaal bestand. In die wagen moet je Kurisawa aanpakken. Daar ligt jouw taak, 14. Bekijk welke terreinwagen voor Kurisawa bestemd is en neem de volgende maatregelen. Ten eerste. De bepaalde koers zet je om in het heen. Commandant, waarom liet u ons bij u roepen? Zijn er zijn geen kinderen hier. Ik zou zo verschillend ontzettend gaan we eens heel gewoon willen spelen. Ja, die, die hele romslomp. Ik, ik bedoel, uh, waarom kunnen we niet meteen met een pendelsvloep omlaag? Omdat u contact moet opnemen met uw regering. Wat kan de regering van Ganymedes nou willen? Nou, misschien hebben ze iets heel verschrikkelijk belangrijks ontdekt. En dan willen ze mijn vader... Oh, dan is dat nieuws? Dan willen ze mijn vader natuurlijk heel ontzettend tegenaan inlichten. Het is is toch nieuws over Florissen? Hm. Het is toch... Godsnaam. Rustig, rustig, mevrouw. Kijk kijkt zo ernstig. Het spijt me, er is geen nieuws over de baby. Oh. De president wil een kort gesprek met professor Kurisawa. Mevrouw Muller, met mij? Ja, ik Onze moet... technici regelen de verbinding. Oh. Ja, het spijt me dat ik u op moet houden. Ja, ik bedoel, ik zit met een vraag die me de laatste uren voortdurend heeft beziggehouden. Ja? Floris, ik bedoel, de baby is nu meer dan een week verdwenen. Ja. Al na een paar uur was duidelijk dat hij zich slechts op vier plaatsen kon bevinden op een asteroïde die geen antwoord gaf, die hebben we bezocht. Dat was die niet. Nee, van een overstrik is De tweede mogelijkheid was Mars. Ik heb daar richtlijnen gegeven. Het onderzoek is nog in volle gang. Dan Aarde en Venus. Maar nu begrijp ik niet waarom men er in die week niet in is geslaagd dat enige geïsoleerde proefstation hier te bereiken. Ik bedoel zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Ja, u brengt me in een lastig parket. Het betreft hier namelijk geen natuurkundig, scheikundig, geologisch of biologisch proefstation. Hm? Het gaat om een groepsexperiment. Ja, maar... Dan zullen ze toch antwoorden als het om het leven van een kind gaat. Wij kunnen hen niet bereiken. Het experiment moet in volkomen afzondering plaatsvinden. Nieuws mogen ze niet ontvangen. Alleen onbemande voedselwagens rijden naar hun nederzetting. Dat is irrationeel. Ik bedoel... Wat is irrationeel, pap? Ik bedoel, waarom trek je je niet in een groot ruimteschip terug als je afzondering zoekt? Waarom uitgerekend op het oppervlak van Venus met een druk van 97 atmosfeer... een temperatuur van 500 graden Celsius... en op een koude dag, als het mee zit, regens van zwavelzuur? Dat is essentieel voor het experiment, heb ik begrepen. Maar ze hebben toch een zender daar, voor noodgevallen? Ja. Dan zouden ze toch meteen reageren als ineens een baby in hun midden verscheen. Hoi. Oh, ik hoop zo dat hij lachte mijn kleine Floris, op het moment dat hij zomaar tussen allemaal vreemde mensen Over die reactie ben ik niet zo zeker. Nee, als ze alleen willen zijn, dan kunnen ze vast niet tegen dat heel verschrikkelijk ontzettende gejank op. Ja, wel gloeien daar... Jok, Domme, Eileen! Nee, beheers je. Ik hou je vast dat je je beheerst. En mij wil je toch niet opzij gooien, je niet zo naar me. Zo heel verschrikkelijk dat mag niet, hoor. Je bent mijn vader. In ieder geval is het juist met het oog op steeds toenemende wrijvingen in een kleine groep... dat het experiment beneden op Venus wordt gehouden... De theorie is dat door de wetenschap, omtrent de immense hoge druk buiten, gevoegd bij de gloeihitte, hoewel die op zich minder belangrijk is, de spanningen binnen een kleine gemeenschap buiten proporties kunnen toenemen. Een spanning waaruit geen ontkomen mogelijk is, maar die toch gezamenlijk opgelost moet worden. Op wat voor manier dan ook. Tot aan gemeenschappelijke waanbeelden toe. Ik hoop dat ze ons niet als een waanbeeld zullen beschouwen. <laughs> U niet, maar een kind dat plotseling tussen hen in ligt. Uit het niets. Ze zullen denken dat het niet echt is. Kan het daar niet op neerkomen? Onder zulke omstandigheden. M maar zullen ze er dan wel goed voor zorgen? Kunnen ze dat risico nemen? Ja, binnen. We hebben verbinding met Ganymedes. Oh, laten we meteen gaan. Hoe eerder ik bij het proefstation ben, uh, het spijt me. Ja. De Ganymedes-president, mevrouw Muller, verklaarde nadrukkelijk dat ze alleen met professor Kowisawa wil spreken. Ja, laten we dan opschieten. Ik, ik bedoel, hoe eerder dit achter de rug is. Op onthoud als maar weer nieuw op onthoud en uitstel. Maar ligt het onderzoek dan stil intussen? Hm? Zoekt de politie op Mars niet verder? Zijn ze op aarde niet druk Hoe bezig? Hoe zoeken ze? Geloven ze echt dat Floris nog in leven zal zijn? Of kijken ze alleen maar onverschillig rond omdat ze daar opdracht toe hebben gekregen? Moet ik u illusies geven? Het gaat om mijn kind. Er is nog meer dan een week voorbij. Maar waar gaat het om mevrouw? Om het geloof van die politiemensen of om de zekerheid dat ze hun plicht doen in het apparaat waarvoor ze gekozen hebben? Eeuwen ervaring liggen aan ons opsporingsapparaat en grondslag, waar of niet? En zou uw baby, als die nog in leven is, dan niet gevonden worden? Ik wil weten of Floris daar beneden is. Die drukmeter op die de deur blijft weer hangen. Vervelend, dat maffe bezoek met een maffe kind ook. Het is de enig brandbare wagen. Als je niet op je drukmeter kunt vertrouwen, dan blijf je nergens. Moeilijkheden, Serena? Ah, weg. Drie wagens in revisie, twee kapot door die laatste aardbeving. Deze overjarige luister is de enige die we aan Kurisama en zijn gezelschap kunnen geven. En die derde de sluisdeur, die deugt niet. Dat is nog die oude goedkope legering, hey, weet je wel. Hij is toch niet gevaarlijk? Oh, hij zal het wel houden. Maar uh, het is niet eng om mee te rijden. Ach, eng. Krego, oh, wat heb je het over. Hoe lang heeft Corizawa die kar helemaal nodig? Nou, proefstation 44 ligt een uur hier vandaan als er niks gebeurt. Ja, daarom. Zal ik die kar verder klaarmaken? Nou, oh, ben jij vriendelijk. Ze? Ja, je had er geen zin in hoor, dan ik. mieter over een kind dat al lang dood is. Ja, geef mij die wagen dat? Ik denk dat het mag verwurmen op station 44. Geef 98, mij die auto. wagen maar. Mijn zegen heb je. Bedankt in ieder geval. 14 aan missie 99. 14 aan missie 99. Ik heb de terreinwagen bereikt. We zitten de trut van de presidenten dan niet ons in een ruimteschip bellen. David. Wat nou, hadden we nou niet verwacht? We moeten mijn vader weer heel verschillend constant ophouden. Jullie hadden een maanschotel 335, is het niet? Ja. Ja, ik heb het hier. Type 335 Sneljacht DD. Ja, uiteraard DD. Wat is dat, DD? Diplomatieke dienst. DD-M Bouwjaar 21.0770. gloednieuws. Nee. Fabricaat dus. Fabrikaat Gagarin Coöperatie mm. Santiago da Luna. Ja, die nummers die vind ik zo ontzettend vervelend. Vandaag ja. bedacht ik tenminste ja. een ontzettend goede namen. Razende Wolf, Grommende Beer, Bergleeuw, Leeuw, Konings Keizersgier. Ik vind zo ontzettend dat grote mensen niet eens namen bedenken. Ja, maar dat doen ze wel, hè. He. Heel verschrikkelijk, ontzettend spannende namen. Ja, nou, wat Oh. Soms doen ze het in de fabriek al. Dan kalken ze met krijt een of andere kreet aan de binnenkant van de beplating. Hmm. Maar het zijn dan niet de namen die jij bedoelt, David. <laughs> Meestal komt het neer op dronken dotje, nee. oude oh. zijbelaar en nagel aan de doodkist. Nee, er kwam een handelaar hier met een dik 109-schip. <laughs> Echt als een overwet, vies kwabbig. Ja? Nou ja, sorry. Ja. Oh, gaat u gerust door. <laughs> <laughs> nou, dat. Uh, dat ruimteschip noemde hij zwangere Ali. En de pendelsloepen tussen de havensatellieten en Venus noemen we bultpadden. Oh, geen ganymedes hebben we giftige padden. En de wagens waarmee we over het Venusoppervlak crossen zijn. Sorry, mevrouw. Schaamluis. Oh, ja, een is het stommer dan die stomme opname. Yukio. Oh, je lijkt ze ontzettend wit, pap. Eileen, de president. Ah, is het, ze zijn me, uit naam van de regering van Ganymedes... Ik, ik, ik bedoel, er zijn bewijzen tegen me verzameld. Nee, Jochie. Ze, ze staat me nog een week toe. Dan moet ik me op Ganymedes melden om me voor de rechtbank te verantwoorden. Een week? Een week, Eileen. Maar als we Flores in die week niet vinden... Bent u mijn woorden niet vergeten, mevrouw? Werkt het opsporingsapparaat dan niet meer? Ik wil mijn kind weer in mijn armen houden. Agent 14 Roep, missie 99. Hier, missie 99. Rapporteer, 14. Opdracht volbracht. Gedetailleerd, ja. Ja, ja, ja kolonel. Koers van schaamluis, Mankari afgesteld. Wat? Oh, de, de, die treinwagens, kolonel, we noemen de treinwagens Schaamluizen en ze hebben allemaal een Hou je soort... aan de officiële terminologie. Ja, kolonel. Koers van treinwagen type EV, 14, halfautomatische Venuswagen... met drukregulatie voor personenvervoer... Registratienummer 114 EV-SP25, bouwjaar 2159, fabrikaat Scientific Construction Limited Lagos, West-Afrika, aarde. Koers exact 45 graden oostelijk gewijzigd. Buiten werking gesteld noodmotor, verbindingsapparatuur en SOS-apparatuur. Aangebracht tijdmechanisme en cent- en ontvangstapparatuur van het Zwarte Plateau. Gegevens genoteerd. K kolonel Ja. K kolonel, hoe kom ik hier weg? Zodra de schaamluis. Ik bedoel, de, de, de terreinwagen vermist wordt, dan verdenken ze mij. Ik heb de wagen verzorgd. Jij pakt de pendelsloep waarmee Kurisawa direct aankomt. Maar die staat afgesteld op de positie van de havensatelliet kunstmaan 73. Die koers verander je. Dan moet ik uw positie weten. Uiteraard. Ja, Wat? Wa, wa, wacht even. Ik, ik moet het even opschrijven. Nee, 14. Dit moet je onthouden. Dat, dat kan ik niet. Wat? Kun je niet, agent 14? K Kolonel, begrijp me toch. Ik, ik verwacht geen opdrachten meer. Ik, ik, ik, ik kan niet tegen de spanning op. Ik, ik vergeet, ik, ik vergeet alles. Ik vergeet nog in welke hand ik mijn vork en in welke hand ik mijn mes moet houden. Luister. K Kolonel, alsjeblieft, laat me uw positie opschrijven. Heb je een pen? Ja, ja, even een papiertje pakken. Geen papier op de binnenkant van je hand. Ja, maar ik zweet zo. Noteer. Daar los de int op. Hou je handen droog. Als een jeuken. Mijn handen jeuken ook. Ik, ik moet steeds krabben. Schrijf op. Dit is mijn positie. Coördinaat 82 graden. Godzijdank. Ik bedoel, uh, eindelijk zijn we los. Hoe lang duurt het? Tien minuten. De luchtsluis en beneden op het proefstation kost het meeste tijd. En de tocht met de terreinwagen. Je hebt een heel verschrikkelijk ontzettend stomme namen, pap. Over wie zijn naam heb je het? Nou, kun je toch die ontzettend spannende namen vertellen? In plaats van die stomme nummers. Raas de wolf, klom met de beer. Een bergleeuwen, oh, koningsafnaam. Ja, da David, ik bedoel... Kun je nou niks anders bedenken als wij proberen een kind terug te Joepie vinden? Joepio, in dan... godsnaam. voelen hem aan. We hadden hem niet mee moeten nemen. Ik heb het altijd waanzin gevonden. Ja, waarom wil je mij nou niet bij je hebben? Mama wilde hem ook al niet mee. Je kunt David onze tijdnood niet verwijten. Nee, dit is die heel verschrikkelijk ontzettende trut van de de schuld. Ja, het, het heeft geen nut. Ik, ik bedoel, ik moet mijn eigen schuld niet proberen te ontkennen. Nee, ja, Maar mij, ik vind het vind toch wel heel verschrikkelijk ontzettend aardig? Als jij eens ophield met dat heel verschrikkelijk ontzettend ik bedoel, dan kan ik niet langer tegen. Zawa, welkom op Venus. Dank u. Zal ik u helpen, mevrouw? Oh, het is einde, hè? Dat trapje. Ja? Ja, meestal hoef ik niet te spreken. Ja. Au! Oh, ik deed het toch geen pijn. Nee, nee, nee, het nee, is niets. Je ziet hier beneden net als bovenop de havensatelliet. Het is allemaal metaal, je ziet niks van buiten. Is alles geregeld? Ja, uw schaamluis staat klaar. Schaamluis? Oh, uw, uw terreinwagen. We noemen terreinwagens eh, schaamluister hier. Ik zei toch altijd heel verschrikkelijk, want ze stomme naam held Ja, ja. Ja, eng eigenlijk, hè? Ik ben er zo aan gewend. Ik, ik merk niet meer hoe, hoe vreemd het klinkt. Ik voel je het heel verschrikkelijk het stom te lachen. Kan hij helemaal niet meedoen? Laten we opschieten. U hoeft niets te doen, de koers is afgesteld. Ja, het duurt niet langer dan een uur naar station 44, daar bent u zeker van. Ja, u volgt dezelfde route als de onbemande voedselwagens. We hoeven de verschrikkelijke oude car nou, niet teuren, ik bedoel, uh, instappen. Ja. Die, uh, die, die reeks rode knoppen links die zijn voor noodgevallen: de noodmotor, verbindingsapparatuur en SOS-apparatuur. Nog even nakijken? Nee, nee, nee, alles is gecontroleerd. Ach, zo, ik zit op een zwarte doos. Oh, staat u die maar opzij hoor? Kunnen we? Ja, u, u sluit bij de beide binnendeuren en ik verzegel het nee, eerst de buitenportier. De eerste sluis. We rijden weer. Nummer twee. Brand! Nee, David. Ik bedoel, je ziet het op het scherm heel, heel verschrikkelijk. Dan zit het dan niet. Nee, ik wil terug, papa. Het is de overgebleven vuurstof. Er moet naast de CO2 nog een andere stof aanwezig zijn. Anders is deze reactie niet te verklaren. Dat was de laatste sluis. Ik bedoel, nou zijn we echt op weg. Ik kan niet zien. En het scherm dan? Dat is helemaal niet hè? Het geeft dan ons een direct beeld van de omgeving die we passeren. Nou, het is niet eens diep. Niet, uh... Moet je kijken. het is net of je in een museum... met een een oude televisiefilm zit te bekijken. Geloof jij dat Floris gevaar loopt op dat proefstation, Nukio? Ik leek op de commandant ons voor risico's wilde waarschuwen... toen hij over baanbeelden begon. Toch kan ik me niet voorstellen... dat mensen een kind onverzorgd zouden kunnen laten. Een kind dat aandacht vraagt en, en, en warmte. En, en liefde is toch niet zo'n afschrikwekkende hallucinatie. Een kind leidt af van spanningen ze redden zichzelf als ze Floris redden. Een hey, joeke jongen. Uh, ja, Eileen. Uh, sorry, ik bedoel, uh, ja, het is die rechtszaak. Ik neem mezelf kwalijk dat ik er niet meer aan heb gedacht dat ik me zou moeten verantwoorden. Je ja, heb je voor Floris ingezet. Is dat zo? Maar je houdt toch van het kind. Heb ik mijn verantwoordelijkheid niet ontvlucht? Floris is jouw verantwoordelijkheid. De president vroeg mij of ik een advocaat wilde noemen om het te verdedigen. Ja. Ik, ik heb dat geweigerd. Nee. Het is, uh, ja, ik bedoel... Het zou lijken of ik me onder mijn schuld probeerde uit te werken... door een of andere excuus voor me te laten vinden en, en uitvluchten. Terwijl het waar is wat ze me verwijt. Ik bedoel, ik ben voor het aangezicht van het hele zonnestelsel... tekortgeschoten in het hanteren van die zorgvuldigheid... die voor een fysicus van mijn ervaring en mijn bekendheid vanzelfsprekend hoort te zijn. En, en Floris, mijn panisch proberen om Floris terug te krijgen... is te veel een puur persoonlijke zaak... om op te wegen tegen dat veel grotere falen. Daarom, als ik me in die komende rechtszaak... Wat is dat? Dat was de motor. Nou, ga nog verder. Ja, er zit nog iets onregelmatigs in. Ik is het wel alleen naar de wagen. Schermen ze hier alleen maar stenen en dingen die liggen te groeien. Het is net ook wel heel verschrikkelijk concept dat het klein zijn gemaakt. Er zit opgesloten in een speelgoedwagentje. Ja, en dan een heel verschrikkelijk concept dat die jongen die drukt met zijn knie op het dak net zo lang tot het niet meer houdt. Wat is het voor map autoritair gedoe? Huh? Oh, uh, sorry, ben jij het, Sarina? Nee, de kleindochter van een zeehoofd. Ik kan je niet volgen. Wat is het voor gesodemieten? Regelen jullie daar boven alles alleen voortaan? Worden wij hier niet meer ingelicht? Ik weet niet waar je het over hebt. Moet mevrouw toch uitgelegd ook? Ja, dat zal wel helpen, Waarom ja. Waarom halen jullie die pendelsloep omhoog... terwijl er hier nog vier kisten monsters staan te wachten? De pendelsloep? Die is hier niet. Wat maak je me nou? Een kwartier twintig minuten. Sarina, vertel precies wat er gebeurd is, wil je? Zonder het opperoog zelf. Kan je daarmee stoppen, Sarina? Dit kan ernstig zijn. Hoe laat gebeurde het exact? Nou, uh, uh, 18 minuten 30 seconden geleden. Hij is hier niet aangekomen. Maar dat is mof. Het duurt maar 10 minuten. Ja. Wie zat er in die pendelsloop? Gregor. Wat deed hij daarvoor? Uh, hij nam de ontvangst van Kurisawa uh, van me over. Ja? Ja? Wat een mislukte zeehond. Meteen daarna moet hij naar de pendelsloop zijn gewandeld. Als jullie niks voor hem hadden, dan heeft hij Sul zich door Kurisawa laten sturen. Als je Kurisawa eens opriep. Ja, ja, eh. Uh, waar zit dat ding? Uh, oh ja, ja, deze lijn. Ja, uh, proefstation 14 roept schaamluismanke uit. Sarina, zou hij dat begrijpen, denk je? Ja, uh, sorry. Eh, uh, Kurisawa, hoort u mij? Ik roep Kurisawa in terreinwagen 114 EV SP25. Terreinwagen 114 EV SP25. Ja, zeg dan wat, mafkees, proefstation 14 roept Saba. Dat is maf. Wat is er aan de hand? Die wagen antwoordt niet. En ik krijg ook geen signaal. Ik begrijp niet wat er met die machine aan de hand is. Ik bedoel, ze moeten die wagen toch gecontroleerd hebben. Zeg, pap, als we straks Floris terug hebben... dan kan de politie toch niets meer tegen je doen? Het is alles toch heel verschrikkelijk goed afgelopen? De beperkte schade van het ongeval is slechts een bijkomstigheid. Ik bedoel, in essentie staat mijn onzorgvuldigheid... mijn negatie van een duidelijk omschreven proeftechnische gedragscode te Het is werkelijk afschuwelijk, Joekio. Hoe jij jouw David voortdurend wacht zit. Ja, niet. ja, ja, wel. Ik stelt jou vol vertrouwen eerlijke vragen. En nooit, nooit, nooit geef je me een eerlijk antwoord. Nee, leg jezelf niet voor. Voortdurend, ja, bij elke vraag weiger je me een antwoord wat hij zou kunnen begrijpen. Ik, ik zeg alleen ik, ik bedoel... Je kleineert en je treitert hem. Wanneer ik iets formuleer, zorg ik dat het zorgvuldig gebeurt. Als jij eens even zorgvuldig met je zoon dan Nee, ik wil niet dat jullie ruzie maken. Wat is Wat zegt Oh, kijk je uit! Het is de motor! Nu is het zover veertien. Als je tenminste mijn orders precies hebt uitgevoerd. Ja, natuurlijk, colonel. Schakel de ontvanger in. Ja, dat vette mens ging er bijna op zitten. Oh, ik vind het je rottoos. Nee, nee, nutteloos. Ik bedoel, op die manier krijg ik hem niet meer aan de praat. We reden niet tegen iets aan. De wagen is okay. op het ontwijken van objecten afgesteld. En zie jij iets van rotblokken op het scherm? Nee, ik vind het zo pijn. Waarom liggen ze dan zwarte kistjes in de wagen als je telkens ergens tegen bondst? Het is Wat? de motor. Allee, ik bedoel, ik begrijp niet hoe een motor kan uitvallen die net gecontroleerd is. Aha, ze krijgen het door. Natuurlijk, kolonel. Nou nog even wachten tot ze rijp zijn. En dan? Dan stel ik ze voor de keus. Ik zei meteen al dat het heel verschrikkelijk kon de oude kar was. De noodmotor gaat natuurlijk minder snel. We kunnen niet hier blijven zitten. Nee. Nou, mooie knoppen. Dat ding is nog vijf versnellingen ook. Oh. Doet niks. En de achteruit? Dat ook niet. Oh, ik, ik, ik bedoel, ik, ik zal die lui van het proefstation eens wat vertellen, verdomme. Mm. Eileen, de verbinding weegt ook al. Nee. En, net als het SOS-apparaat. Dat is niet normaal. Sta op, ik bedoel, onder jouw bank zit gereedschap. Ja. Ja, de kist is leeg. De beplating zit hier los. David, sta maar nog niet in de weg. Kom maar, David. Kom maar, David. God. Er zitten helemaal geen draden in, pap. Nee, die zijn weggeknipt. Ik, ik bedoel... Nee, Yukio. De wagen is gesaboteerd. Oh. Nu word ik heel verschrikkelijk ontzettend bang. Oproep Kom maar, aan Kurisawa, Yukio-natuurkundige. Komt is die doos? Oh. U bevindt zich in de macht van het Zwarte Plateau. Nee. Uw leven en dat van uw zoon, Kurisawa David Daniel... en mevrouw Cleaver, Eileen hangen af van uw bereidwilligheid om uw talenten in dienst van onze zaak te stellen. Wij eisen ja, ja, dat u ons meedeelt waar de telekinetische versterker is opgeslagen. Voort verlangen wij dat u zich gedurende minimaal een jaar... in onze laboratoria zult wijden aan de vervolmaking van bovengenoemd apparaat. Wij waarschuwen u ernstig onze vastberadenheid niet in twijfel te trekken. Op hulp vanuit proefstation 14 valt niet te rekenen. Zij kunnen u niet vinden. Voor uw vertrek hebben aanhangers van onze zaak de koersafstelling van uw terreinwagen 114 EV SP25 ingrijpend gewijzigd. Ik raad u daarom aan om elke gedachte aan verzet op te geven en zeker niet. Ik Denk je nou, heus dat ik jullie een wapen in handen spelen. Kolonel, wat, wat gebeurde er? Kurisawa vloekte. Ik hoorde die vrouw nog. Niet doen, niet doen, riep ze, maar wat gebeurde er? Kurisawa sloeg het toestelstuk. Dan konden u u niet meer ontvangen. Maar, maar kolonel, hoe kunt u Kurisawa nog bang maken als u onze bedreigingen niet meer hoort? Het is ernstiger. Als hij de zender heeft vernietigd, missen we het pijlsignaal. Het wordt moeilijk om hem op te pikken. We moeten hem eerst vinden. Ik heb zijn koers toch 45 graden oostelijk gezet. We weten ongeveer waar hij zit. Ja, ongeveer. Dat betekent zoeken. Misschien wel uren. Met alle kans dat we door een of andere radar apart worden opgepikt. Het is altijd weer diezelfde blinde drift bij jou, Yukio. Je preekt tegen geweldjes geld erop... maar je bent nog nooit in staat geweest... je eigen gewelddadigheid terug te dringen. Eileen... Ah, ik bedoel, het, het besef. Besef? Wat besef? Besef jij dat het toestel dat je kapot hebt... Dat de enige verbinding was met mensen die ons kunnen redden? De bedreiging van die inspecteur, het wegwensen van het kind... dit is allemaal in dezelfde orde. Ik vergeet mijn verantwoordelijkheid en oh. laat door een schuld op me. Verberg je niet achter abstracte zaken als schuld en verantwoordelijkheid. Toon meegevoel met de mensen waarvan je zegt te houden. Denk aan Floris die we allereerst moeten redden. Denk aan David, denk aan mij. Vette trut, Aline. Kun je wat tegen mijn vader... Als dat kind van jou niet zo had liggen janken... had mijn vader zich er ooit dag geërgerd. En als hij al die kinderen niet weggedacht. En heel verschrikkelijk ontsteld dat de janken van jou helemaal niet. Want dat, dat was dan een huilenbalk. En dan werd hij nou niet met marteling bedreigd. Dan zaten wij hier dan in gevangen te wachten tot we doodgaan. Doei. Jokio, ik geloof dat we David iets moeten zeggen. Niet nu. Dat hebben we al te vaak gezegd. We hadden het veel eerder moeten doen. Je hebt gelijk. Ja. David. Ja? Er is iets... Nee, ik, ik bedoel, ik kan het David. niet... David. David. Floris... ...betekent niet alleen veel voor mij. Omdat ik zijn moeder ben. Floris is ook erg belangrijk... ...voor Yukio. Kijk, David. Het zit namelijk zo. Je, je, je gaat iets verschrikkelijk ...ontzettend naast zeggen. Ik hoop juist dat je het fijn zult vinden, David... Floris is een kind van ons samen. Van Yukio en mij. Proefstation 14. Ik roep proefstation 14. Ja, zijn we. En? Ik durf het nauwelijks vragen. Ik mag een zeehond worden. Echt niet, Sarina. We zijn niet op station 44 aangekomen. We kregen geen ontvangssignaal van de sluizen daar. En verder? Nou, iedereen van zijn werk moeten halen, natuurlijk. Gedonder. We hebben met meteen van die afstandsbedienbare Radarfossen langs de route gewerkt. Maar mooi niks. En jullie? We hebben de interplanetaire politie gealarmeerd. Patrouilleschepen zijn op weg hierheen. En ze hebben die Grego van jullie gecheckt. Ik staat zijn vorige ring op Mars, begrijp je? Oh, jezus. Ja. Die maffe troep van het Zwarte Plateau. Wie anders? Om jou omhoog te halen, 14. De interplanetaire politie is op weg hierheen. Maar. maar is het dan niet te gevaarlijk, kolonel, om, om door te gaan meneer? Mijn orders zijn om Kurisawa, Yukio-natuurkundige, op te pikken. En die bevindt zich op het Venusoppervlak. Wij gaan door. Maar waarom hebben jullie mij nooit wat verteld? In het begin. Ja, ik bedoel, het drong eerst niet tot ons door dat jij het niet wist. De man, je wist het ook niet. Voor alle volwassenen was het vanzelfsprekend, David. We hebben alleen veel te laat begrepen dat we het jullie kinderen apart hadden moeten zeggen. En jouw moeder was die laatste maanden zo op jou geconcentreerd. Ik bedoel, ik durfde er niet goed tussen te komen. En tegelijk was mijn werk in zijn eindfase gekomen. Ik wist heus wel dat jij en Aline ontzettend vaak vrij. als je weer zo'n ruzie over groen gaan die eens had en mama niet stopt met drinken... dan begreep ik heel verschillend goed dat jij ergens anders ging liggen. Dan kun je het je toch indenken. Nee, we, we hoorden er immers bij elkaar. Mama en ik en In jij... In koepel, David, horen alle mensen die hier wonen bij elkaar. Jij hoorde toch niet alleen bij je vader en moeder... maar ook bij Manja, of niet soms? Nee. En bij Boris. En ik hoorde ook bij jou en niet alleen bij mijn eigen kinderen. Ja, Toen had jij het veel te druk met je eigen kinderen om het mij te vertellen. Hm. En mijn vader had het te druk met zijn werk. En mijn moeder had het te druk met groenig aan die medes drinken. Wat doe je, Yukio? Ik controleer de drukregulatie. Ik dacht dat de buitenste deur lekte. Oh, god, nee. Nee, het wijzertje bleef hangen. Niemand heeft mij wat gezegd. Mijn figuur. Ha, ik had nooit gedacht dat je zelf omlaag zou komen. De interplanetaire politie heeft de zaak boven in handen. Kan ik dan hier niet meer van nut zijn? Ach, optimist. Ik heb de kaart van het gebied hieromheen bekeken. Ja, je bent het wel met me eens dat er waarschijnlijk geknoeid is... met de koers van Kourisawa's ja, wagen? Ja, logisch. Gregor heeft met de richtingzoeker van de schaamluis geprutst. Die kaart kan overal zijn. Nou, dat valt wel mee. Kijk maar Oeh. hier op de kaart. Huh? De hele zuidkant wordt afgesneden door ravijnen. Ja. Die buigen nog naar het westen ook. Ah, en daar ja. heb je vrij stijl gebergte. Je ziet ja. wat er overblijft. Che, ja. Een waaier met een hoek van 60 graden. Precies. 10 graden ten westen van de rechte lijn van onze post naar station 44. En... 50 graden oostelijk ervan. En hoeveel wagens heb je hier? Nou ja, vijf. Genoeg om mee te zoeken. Ja, maar ze liggen allemaal in de trak. Doen de noodmotoren het dan niet? Nou ja, alleen op de noodmotoren, dat is tegen de regels. Moet jij me aan de regels herinneren? Ach, jij bent maf. Nou ja, goed. Ik roep de hele meute bij elkaar. We gaan er met z'n allen achteraan. Kolonel, kolonel. Een hele vloot van de interplanetaire politie op weg naar Venus... Zeg, ze grendelen de boel hieraf. Terug naar je post 14. De wagen van Kurisawa moet hier ergens in de buurt staan. Druk blijft constant. Nog vijf uur zuurstof. Alleen de koeling begint kuren te vertonen. Nee. Kan het niet aan het meetinstrument liggen? Ik weet het niet. Ik bedoel, eh, 493 graden buitentemperatuur en koeling... is altijd het zwakke punt van dit soort wagens geweest. Ik ben bang... Dat zijn we alle drie, David. Oh, ik ben zo bang. Ik vind het zo'n zo rotstreek dat jij mijn moeder naar Pluto hebt laten gaan, papa. Heel verschrikkelijk ontzettend gemeen. Want jij had wel een andere vrouw en een ander zoontje ook. Maar ik heb geen andere moeder. Want ik wil alleen heel verschrikkelijk ontzettend mijn eigen moeder terug. David, ik bedoel, hou daarmee op. Nee, je houdt niet meer van mij. Je zegt zelf dat je mij niet mee wilde nemen. Je houdt alleen nog maar van Florence en van haar... Ja, jij vindt Floris heel verschrikkelijk. ontzettend veel aardiger dan mij. Gloeien dan, verdomme! Yukio! Juk, ik, ik bedoel, ik wou dat je ophield met dat eeuwige stopwoord van je. Ik bedoel, daardoor wordt dit gekrijs bepaald niet geloofwaardiger. Yukio, hij is bang. Oh. troosten. hem. Dat moet jij nodig zeggen. Wat je, ik bedoel. Ik bedoel, ik bedoel. Ik. Ik, ik vind jou een rotvader! Niemand zal me aankijken. Het is zwart op mijn gezicht getekend. Ik, ik. Ik bedoel, voor iedereen heb ik gefaald. Oh. Arlene? Als. Als mijn vader. Als mijn vader ook de vader van Floris is, mm -hmm. dan is Floris mijn broertje. Ja. Als Floris mijn broertje is, ben jij dan ook een beetje mijn moeder? Mm -hmm. Dit was het negende deel van Paniek op Ganymedes. Een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was VCR Arone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Wijnands. Aileen door Corrie van der Linde. Een overvaller was Hans Hoekman. De telefoonstem Heip Horizont. Agent 14 Ger Smit. De havencommandant werd gespeeld door Donald de Marcas... Sarina door Paula Major. Een stem, Gerry Mantel. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden, Technische realisatie, Jan Bosboom, B. Gertenbach, Willem Schrijghond en Max Vestra. Regie, Ad Leupler.